...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Vinyljaren. Heb jij de cd-spelers uitgezet? Ik heb alles uitgezet. Ja. Ja, okay. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Goedemiddag. Lekker gelunst. Uh, computer uit. Ja, doen we ook uit. We doen alles uit. We gaan nu gewoon over naar het betere handwerk. Een <laughs> <A> handjob. <laughs> Oké, okay, ja, ik heb lekker gelunst. Oké. Okay. Wat was het vandaag? Uh, broodjebal. Broodjebal. Van uh, de kaashoek, hè. Ja. Oh, dat mag ik niet zeggen. Jij ja, hebt het al gezegd. Ja. Met mayo of met mosterd? Met mayo. Met mayo. Oké. Okay. Ah. Ja, lekker hoor. Oh, dat zijn daar een lekker broodjes. Hoor. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hebben het over de viriljaren vandaag. Albert Jan is mijn speciale gast weer. En dat vind ik leuk. Goedemiddag. En uh, ja, ik heb mezelf geen platen meegenomen. Dus ik heb mij volledig overgeleverd aan de grillen van de heer Vos. Ja, met dit weer ook nog erbij. Dus ik was er gauw uit... Uh... Ruud? Ja, je zei het maandag al, hè, zomer. Zomer, ja, want Lex van der Hoorn had het, uh, de weersverwachting goed verwacht en had gezegd dat het vandaag zomers zou zijn. Ja. Nou, dat was ook wel te zien vanmorgen in het ja. dorp van de horden richting strand en terecht. En terecht moet je ook doen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ze zijn niet allemaal zo zot als wij dat ze gewoon binnen gaan zitten met dit nee. prachtige weer. Eh, nee, moet je wel echt een tik hebben. Ja. Nou, die hebben we dan ook. Ja, hebben we dan ook. Maar goed, uh, uh, ja, lekker oh ja, ongecompliceerde zomerhits, hè? Ja, hij, heeft, uh, hij was op de fiets vanmorgen, zijn hele bagagedrager vol met LP's, dames en heren. En uh, hij heeft dingen meegenomen, nou, nou, nou, nou. Houd, maar goud. Goud, maar oud. Goud, maar oud. Nou, waar zullen we mee beginnen? Ik begin met uh, een, een lekker vrolijk plaatje, want ik heb er twee klaarstaan. De ene is wat softer, maar ik begin gewoon met een, een lekkere vlotte. Nou. Ja, een bandje dat in de jaren zestig uh, een, een hit had met het nummer She's About a Mover. Dat wist jij niet. Dat wist ik niet. Nee, dat was hun eerste hit, She's About a Mover. En uh, toen hebben ze een hele tijd niks van ze gehoord. Toen kwamen ze weer terug. En toen kwamen ze met dit liedje. Dit is de Sir Douglas Quintet. Sir Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful Hij zegt het zelf. country with all the beautiful vibrations. We Mendocino. a mm -hmm. Zoals niet gelooft, kijk je maar op de webcam, hoor. Dat kan dan natuurlijk, hè. Dan kan je gewoon op de webcam kijken. Dan kan je zien dat er echt twee platen staan te draaien. Ja, echt wel. Want uh, er zijn wel mensen die geloven je dan niet, hè. Die zeggen dan van... Nou, jullie doen het gewoon van een CD'tje. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Wij doen het van een LP'tje. Niet van een CD'tje, maar van een LP'tje. Ja. Dus, uh, kijk nou, koffie. Lekker. Mm. Uh, ja, dit, uh, dit heette dus Mendochino En dat was het Sir Douglas Quintet. Eerste hit die ze hadden was... Uh, uh, she is about a mover, tenminste voor zover ik weet. En uh, toen hebben ze de hele tijd... Uh, dat was hun enige hitje. Toen is er een, een tijdje niks gebeurd. En toen kwamen ze een jaar of drie, vier later weer terug. En dan hadden ze nog precies hetzelfde soundje. Ja. Nou, leuk toch? Mandacino. De volgende band is een Engelse band. En de uh, uh, waren van die Engelse bands, zoals de Spencer Davis Group. En, uh, uh, en zo, die, die waren een klein beetje gelinkt toch wel aan de jazz. Steve Winwood bijvoorbeeld, die uh, was naast dat hij uh, fantastisch kon zingen, gitaar en Hamilton spelen, uh, kon hij ook een aardig stukje jazz spelen. En uh, zo'n andere band is de Zombies, met Rod Argent en, en Colin Blundstone. Toch? Uh, ik vind het goed. Oh, jij vindt het goed? Ik denk, nou, je steunt... Nee, je nee ik, zal, ik, zat even, ik zat even te kijken, Spencer Davis. Want Wikipedia heeft geen, geen pagina wat betreft Spencer Davis Group, maar wel van Spencer Davis zelf. Oké. Okay. Het was een Welsh zanger, hè, een gitarist. Voornamelijk bekend de naamgevende gelijknamige band. Zoals wel van de Spencer Davis Group. Ja, maar die gaan we niet draaien hoor, Spencer Davis. Group. Nee, nee. Gaan okay. de zombies draaien. Oh, zombies. Oei, ja. Nog beter. Ja, de zombies. Rod Argent samen met Colin Blunstone. Die waren ook wel een beetje jazzy gericht af en toe. En vooral omdat die Rod Argent natuurlijk een hele goede. Toetsenist was. En uh, <tossimus> ze hebben een nummer opgenomen, nou, dat kent iedereen. Daar zijn denk ik ongeveer 4.521 covers van. Van het nummer. Ooit begonnen, natuurlijk, in de opera Porgy and Bess. Daar werd het als eerste gezongen. En nou ja, daarna zijn er natuurlijk uh, zoveel versies van dit nummer uh, gekomen. Louis Armstrong met, met, uh, met Ella Fitzgerald. Uh, zelfs ons eigen Nederlandse Brainbox heeft zich er uh, aan bezondigd. En nou ja, dat is niet waar. Dat is een goede versie. Maar we gaan hem nu draaien van Zombies. Summertime. Summertime and the living is easy. The fish jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Samen met Rod Argent en nog twee mensen. Maar daar weet ik de namen zo één, twee, drie niet van. Ja, daar moet ik u even schuldig blijven. Maar dit waren wel de belangrijkste mensen. Ze werken trouwens nog steeds samen. Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest. Maar uh, op het ogenblik treden ze nog steeds regelmatig samen op. Rod Argent en uh, Colin Blunstone. En die Colin Blunstone kent u natuurlijk ook van het prachtige nummer Alden Wijs Van Ellen uh, Parsons Project waarin dat zingt. Wat is het volgende eigenlijk? Uh, ook iets in de Summertime, toch? Ja, ook iets met Summertime. Hè? We, hebben, we hebben iets met Summertime. En, nou. dit, en dit is een Engelse popgroep die vooral in het begin jaren zeventig succes hadden. Ja, ze hebben maar één hit gehad eigenlijk. Ja, maar ze zijn daarna nog lang actief geweest. Ja. En steeds veranderden de bezettingen. Maar ja. met Ray Dorset als voorman. Klopt. En uh, ze zijn vooral bekend door uiteraard dit volgende nummer. Verder ja. nog had je de Lady Rose. Ja. All right, again, all right. En dat is een bewerking van een Et moi, et toi et moi. Van de Franse zanger uh, Jacques Dutron. Oké. Okay. Nou, Nou, dat wist ik niet. Nee. nee. Nou, we we hebben weer beetje, maar we weer wat geleerd. Weet je nu. Hebben weer wat geleerd vandaag. Mungo Jerry. In de summertime. Wekenlang stond het op nummer 1 in de top 40 in die tijd. I'm We live ja, in the scene We're always happy the last we live in your the sound philosophy Sing along with us didi didi didi da da da you were happy Dank welk toen in de tijd dat kan ik me nog zo goed herinneren ik werkte in de tijd in een discotheek in, in St. Poort, de Waimand Kijk, dat is het leuke van deze muziek, is dat je helemaal teruggaat in de geschiedenis. Is om niet te geloven, jongen. Ik draaide dit nummer soms tien keer op een avond. Het was echt zo mateloos populair iedereen vond het te gek nummer. Dus je draaide dat gewoon tien keer op een avond zo'n liedje. Ja, op verzoek dan, niet dat ik dat zelf leuk vond, maar bedoel dat je dan gewoon niet meer. Weer vinden jij daar, nou dan ging je maar weer hup, oké, hup, hemm, godzijdank erop. Singeltje was ook grijs gedraaid, zo maar zeggen. In de summertime, 1971, zo'n beetje. Want ja, ik ben daar in 72 gestopt. 70-71, schat ik het in, maar ik weet het niet precies. Jij wel? Nee, ik reken het goed. Jij reken het ik goed. reken het goed? Oké. Okay. De volgende dame, uh, ja, de, die, de, uh, daar is het ook niet al te best mee afgelopen. Uh, nou ja, ze leeft volgens mij nog steeds. Ze heeft ook nog wel een poging gedaan tot een comeback. Niet echt gelukt. Dat uh, is ook alweer jaren geleden trouwens. Ik heb er jarenlang al niks meer van gehoord. En uh, zij was ooit de vriendin van Mick Jagger. Ja, ze is ook ontdekt door de Rolling Stones, hè? Uh, ja. Want ja. Uh, haar eerste, uh, nummer, eerste hit was Tears Go By. Ja, klopt. En dat had ze van uh, Mick Jagger en Keith Richard. Die hadden dat geschreven en zij mocht het uitbrengen. Ja, klopt. Ja. En later hebben de Stones het zelf nog uitgebracht. Prachtig. Als, als, antwoord, als antwoord op Yesterday van de Beatles. Ja. En het volgende nummer, dat is uit 1965 alweer. Ja, dat is uh, het tweede of derde hit. We hebben het natuurlijk over Marion Faithful. Ze is een tijdje lang het liefje geweest van Mick Jagger. Dat was een zeer stormachtige relatie. Ze zijn nog opgepakt samen wegens... Uh ja, wegens diverse woeste zaken zoals drugs en seks en weet ik het allemaal niet. Dus uh, dat was een zeer turbulente periode in uh, beider leven. En uh, Marianne Faithfull is een hele tijd uh, weg geweest. Ze was eigenlijk een begenadigd actrice. Ze was een heel goede actrice. Maar het is, uh, ja, door alle drank en drugs is het niet al te best met haar afgelopen de tijd. Afgekikt, toen teruggekomen, toen kwam ze met de Ballad of Susie Jordan ja, ja. Klopt. Ze met... En dan had ze ineens in een hele 19... andere stem. Dat was trouwens in 1979. Ja, dan had ze een hele andere stem. Dus helemaal, die, die, die stem was gewoon uh, een octaaf gezakt of zo Echt zo'n zo drankstem, zoiets. Maar goed, we gaan nu van te draaien Summer Nights. En dat is een mooie plaat Stemmetje. <laughs> Als je dat gaat vergelijken met die bellet of Susie Jordan... dan is er echt een verschil van twee oktavel. Dat is niet te geloven. Die, dat dat, dat liefelijke stemmetje wat ze hier had... was echt helemaal weg. Maar ja, dat kan ook niet anders door alle spiritualien... drugs en drank die ze in die paar jaar tot zich genomen heeft. Goed, um, Marion Faithful, ze dus. Ze was ook actrice en uh, ze was ook nog een beetje van adel, geloof ik zelfs. Um, gaan we doen? Oh ja. Andy Kim gaan we doen. Ja. Ja? Uit ja. 19. Uh, even kijken. 1969. 1969. Alweer. Oh. Nou, leuk. Maar als de, de, de luisteraars uit de, die, die deze muziek herkennen. zullen het nummer ongetwijfeld herkennen. Zeker weten. Het was ook een grote hit, hoor, in die tijd. Baby, I love you. Have I ever told you How good it feels to hold you It isn't easy Dat, en het uh, ja, klonk een beetje, ik weet niet of het waar is, maar het klonk een beetje als dat het geproduceerd was door Phil specter Een uh, enorme berggeluid uh, erachter door. Um, baby, I Love You, Andy Kim, 69. En de volgende plaat, Albert Jan, wat is dat nou weer voor moois? Ja, die staat er ook op. Ja, ik bedoel. Waarop? Allemaal summer hits, hè? Oh, summer hits. Ja, summer hits. Hij, hij heeft een verzamelopje meegenomen met summer hits. Dus, uh, het is een en zomer. Oh, het is allemaal zomer. En uit, uit, uit de jaren 60, 70. Ja. Nou ja dat maar, is... ook nog later hoor, maar daar komen we straks nog op terug. Dan komen straks nog wel op terug, oké. Okay. Maar... Nou, dit is allemaal in ieder geval uit de tijd dat ik nog plaatjes kocht. Kijk, allemaal. dat bedoel ik. Ja, dat is mijn jeugd hoor, dit een beetje. Ja, dat is ook de, is ook de oh. bedoeling. Oh! Dus. <laughs> Goed, nou, we gaan uh, met een heel andere verder. ook zo'n plaat uit die tijd. Ik, ook de originele singeltje nog van heb ergens. Prachtig liedje. De uh, Honeybus. Ja. Het is ook zo'n zo one-hit wonders. Ze hebben geloof ik één, één hit gehad of zo in die tijd. En uh, dat was dit nummer. Prachtig mooi. Heet je toevallig Maggie, dan mag je niet weg. Want ja. ze laten je niet gaan. I can't let Maggie go. The honeybus. She makes me laugh. Dat het echt zo'n. Echt inderdaad zo'n one-hit wonder was. Want dit is denk ik de grootste hit. Die, ze, die de gasten ooit gehad hebben. Ze waren actief tussen 1969, 1967 en 1973. Ze zijn dus zes jaar bezig geweest. Bestonden uit Pete Dello, Ray Kane, Colin Hare, Pete Kirscher, Jim Kelly en Lloyd Courtenay. Dat waren de, de artiesten die, uh, die er in deze band uh, zaten. Oké, okay. nou we gaan vrolijk verder. Um, het volgende nummer wat wij gaan draaien, dat is van Sonny en Cher. Sonny is er intussen niet meer. Die is dood. Uh, die uh, gescheiden van Cher, daarna is hij nog uh, burgemeester geweest ergens in Amerika, als ik het goed heb. En Poepoek uh, en, uh, poepo. en uh, voor de rest uh, nou ja, I got you babe. Hun eerste grote hit.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 ja Share. I Got You, Die namens duo in de tijd hadden grote hits met Little Man en Bang Bang. En uh, nog meer van dat soort dingen. Dit was hun allereerste. En uh, dat heette I've Got You, Babe. Later is het nog een keer dunnetjes overgedaan door uh, uh, UB40 samen met uh, Chrissy Heinlein. Die uh, vond ik trouwens niet zo aan die versie. Maar dit was de originele, dus. Uh, Sonny en Share. En ze gingen scheiden. Een paar grote hits gehad en toen ging het fout tussen ze. En toen is uh, Sonny Bono ermee gestopt. Die is uh, de politiek ingegaan. Is nog een tijdje burgemeester geweest. Van een of andere plaats. Ik weet niet van welke plaats. Maar hij is burgemeester geweest. En een aantal jaren geleden is hij overleden. Doe je allemaal uit je hoofd? Ja, dat weet ik toch wel. Nee, zo, zo ver ga ik niet terug hoor. Maar, is nee, is nee, knap, maar dat is het ja, uit je hoofd kan. Ja, maar ja. weet je, die, die periode heb ik natuurlijk uh, ja. van binnen uit meegemaakt. Hè. Dus dan... Klopt. Dan weet je dat gewoon. Dat is nog eenmaal zo. Ja. Maar goed. The Walker Brothers. Ja. Dat vind ik een rare plaat vandaag. Dat vind ik eigenlijk een hele rare plaat. Ja, oké. Okay. Want het zonnetje schijnt en bij schijnt de zon ja, niet. en bij maar... hun schijnt de zon niet. En overal schijnt de zon alleen bij hun. En, en dan gaat het ook nooit meer schijnen. Zouden ze in een keldertje zitten of zo? Of in een studio. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. The Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore. een beetje ingegeven door uh, Phil Spector, hè, de man uh, van de Wall of Sound. Er zo... Je neemt hem een kerst op, je draait vervolgens het Galmapparaat helemaal open en uh, uh, dan heb je de zogenaamde Wall of Sound. Ik weet niet of dit geproduceerd is door Phil Spector. Maar in ieder geval, het lijkt er wel op. Het lijkt er wel naartoe. De ja. uh, Walker Brothers, die waren trouwens uh, ook nog een beetje van betekenis voor een Nederlandse band in de tijd, de Motions. Want uh, Scott Walker, die heeft een LP voor de Motions, of het is in ieder geval een aantal nummers voor de Motions, geproduceerd. En deze band heeft zelfs ook een compositie van Robbie, Robbie van Leeuwen uh, opgenomen. En dat was voor, als ik het goed heb, het nummer Why Don't You Take It. Uh, de Searchers. Ook zo'n lekker bandje uit Liverpool die mee liftte in het kielzocht van de Beatles natuurlijk. De Beatles, de grote uh, ja, uh, wegbereiders voor al die bandjes uit Liverpool. Want het was een overspoeling. Tientallen bandjes uit Liverpool. Die gingen plaatjes maken. En kregen ook nog hits ook in die tijd. Natuurlijk, in 62, 63. En een van uh, die bandjes, dat was de uh, dat waren de Searchers, Grote hits gehad, needles en pins. Uh, en ook dit nummer. Ja, het prachtige liedje van de Surgeons don't throw your love away, don't throw your love away, don't throw your Just throw their dreams away and play. Liverpool, een van de bandjes dus die uh, meeliften op uh, het succes van uh, de Beatles. En uh, die elkaar ook uh, behoorlijk inspireerden. Hè? Want die Searchers was een hele goede band. Was een verschrikkelijk goede band. En uh, die hebben de Beatles ook echt wel uh, geïnspireerd. Uh, tot, tot bepaalde liedjes. als je bijvoorbeeld... Uh, ik zal een voorbeeld noemen. Als je bijvoorbeeld You're Gonna Lose That Girl draait. Van, uh, van de LP Help van de Beatles. Nou, dat zou een nummer van de Searchers kunnen zijn. Dan kan je dus gewoon echt horen dat ze die gasten elkaar ook... Eh, andersom ook, hè. Dus, dus ook de Beatles inspireerden hun weer. En zo ging dat maar door. de um, Searchers dus. en don't throw your love away. de um, Marmalade nu. Een uh, prachtige band uit de 60 jaren. Hun allereerste hit was een hele heavy platen. Toen dacht iedereen van... Goh, en toen gingen ze... Dat, dat, dat hadden ze dan gehad, toen hoorden die even niks. En toen kwamen ze eraan met veel zachtere liedjes. Dat, dat harde, dat was er eigenlijk helemaal af. En dat is een beetje jammer eigenlijk. Dat Vond ik wel. Dat, dat eerste nummer waar ik het over had... Dat is I See The Rain, maar die gaan we vandaag niet draaien. Want dat is natuurlijk de Godenverzoeker, dat doen we niet. We draaien een hit uit 1969 van dit stel. En uh, wel een hele mooie plaat van de Marmalade's. And it heighs Reflections of My Life. Marmalade. Mooi, hè? Ja, prachtplaat. Oh. Echt prachtplaat. Reflections on my life. Het is zelfs ook nog nummer 1 gestaan in uh, de Veronica Top 40 van die tijd. Grote hit was het zelfs. Prachtige plaat. We luisteren naar de Vanille Jaren nog steeds op CFM Zandvoort, dames en heren. Het nostalgische radioprogramma waarbij wij wel uh, met onze tijd meegaan. Want we gaan u wel vertellen natuurlijk dat CFM sinds uh, gisteren zijn eigen app hebt. We hebben eigen app, app. We app. Uh, Die kunt u dus downloaden in alle, alle stores die er zijn. De Play Store, de App Store, de uh, Blackberry World en al die andere winkeltjes. Daar staat hij in. Dus daar kunt u hem downloaden. Dat is leuk. En dan blijft u ala minuut op de hoogte van al onze activiteiten van CFM. En dat is leuk. Dus uh, downloaden dat ding met z'n allen. Goed... Um, we hadden vroeger zo'n jingeltje, maar dat kan ik niet meer vinden. Uh, Albert-Jan, wat heb je nu van ons meegenomen? Oh, God. <lacht> oh ja, en weet je wat je bedoelt. Ja, het is... Kijk, bedoel, het is allemaal die summer hits. Ik ja, bedoel, het is een, natuurlijk een rekbaar begrip. Hè. De ene is, is, is, is ligt lekker op het strand. De andere uh, zit gezellig uh, aan een cocktailtje. Ja. Of wat dan ook. En uh, in die tijd had je natuurlijk diverse soorten muziek. En ook diverse soorten... Uh, ja, stemmingen, hè? Ja. Het leuke is trouwens, eh, dames en heren, dat, dat vind ik dan wel even leuk. Uh, we, uh, dit programma bestaat natuurlijk... We zijn al ons vijfde jaar bezig. We staan uh, volgend jaar april, vijf jaar. En uh, de man waar ik het vroeger het programma mee begonnen ben, die zit ook in de studio. Ja. Ja. Hoi. <laughs> ja, Smulder dames en heren, het, in de tijd zijn wij samen dat programma begonnen, ja. nog, in, nog in de oude studio, uh. dus uh, volgend jaar moet je wel Je zijn bij ons Eerste Lustrum. Uh. Ik uh, ben er zeker weten bij. Ja, dat ja heel gezellig. Oké, okay, uh, gaan we doen? Oh ja, we gaan uh, de Moody Blues draaien. Wendy begon als een rhythm and blues band met als front Danny Lane en dat hield op een gegeven moment in 1967 op en of 1966 zelfs geloof ik ze hadden twee grote hits, uh, waaronder natuurlijk het bekende 'Go Now' en 'I Don't Want to Go On Without You'. Uh, dat waren, oh ja, en La Boulevard de la Madeleine hadden ze ook nog. En, um, ja, toen ging die Danny Lane eruit. Want toen kwam Justin Hayward daarvoor in de plaats. En uh, toen begon eigenlijk het hele grote succes. Want, en ze, ze draaien nog steeds, hè? Ze spelen ook nog steeds. Drie originele leden van de toenmalige bezetting zijn nog steeds bij elkaar. Dat is uh, Graham, uh, nou, dat weet ik, ik weet alleen zijn voornaam: nee. Graham. Graham Edge. Oh ja, Graeme Edge. Ja. Oh, ik heb de micro, verkeerde microfoon dicht. Ja, dat geeft oh, niet hoor. Als je, als je me niet wil horen, dan moet je gewoon dicht doen. Nee, ik had, al, ik had die van, van Mulder nog wel gestaan. <laughs> uh, Graeme Edge en uh, Mike Pinder. En die, uh, die vormen nog steeds een Moody Blues samen met Justin Hayward. We gaan hun grootste hit draaien die ze toen hadden. Afkomstig van het album Days of Future Past. Prachtige plaat overigens. En dat heet natuurlijk... Hoe kan het ook anders... Nights in White Satin. Wow, hoe heette ze? De <laughs> Moody Blues. Nee, <laughs> dat vriendinnetje. Oh, dat weet ik niet. Ja. Ook niet. Nights in White Satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send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 van de grondleggers van wat je nu uh, ja, symfonische pop zou kunnen noemen uh, vooral uh, natuurlijk uh, heel herkenbaar door uh, het veelvuldig gebruik van het uh, instrument, de Mellotron. weet je wat het is? nee, ik zag het net staan maar ja. ik wou het nog aan je vragen nou, de Mellotron dat is, dat is eigenlijk een van de eerste samplers Okay. Eh, ja, de, de, de, de sample is dus een geluid van een echt instrument opnemen, weet je wel. En dat speel je dan digitaal af. Nou, dat kon toen natuurlijk nog niet. Digitaal, dat deden ze toen nog gewoon analoog. En dat, dat apparaat, dat draaide allerlei bandjes in. Dus als je dan een bepaald uh, register inschakelde, dan was er een hele serie bandrecordertjes. En die draaiden dan die bandjes af. Met dat geluid erop. Er waren, geloof ik, uh, drie of vier geluiden die je kon hebben: strijkers, koor, fluit en, en gitaren, geloof ik. Dat, uh, dat, uh, zo was dat verdeeld. En de Moody Blues hebben dat instrument eigenlijk een beetje bij het grote publiek gebracht. Door, door, vooral door deze plaat. Maar de Beatles gebruikten hem ook al. Als je bijvoorbeeld het intro ziet van, van Strawberry Fields Forever. Dat is een Mellotron. En in Nederland werd het instrument zeer gepropageerd door bands als Kayak en Earth and Fire natuurlijk. Want die waren er ook helemaal weg van. Um, dus het was een soort Ja zeg maar een sampler Het was een heel onstabiel instrument Het was moeilijk te gebruiken Er, er, er ging veel, veel aan kapot Maar dat kan ook niet anders Als je dat allemaal zag wat daar me mechanisch allemaal in zat Tegenwoordig doe je dat allemaal digitaal Dan is het veel makkelijker Niet waar? Juist um, We gaan door met uh, een bandje uh, een, een duo waren Ze kwamen uit Australië vandaan En ze waren ontdekt door de Biggies, Door de uh, Robin en Betty Gipsbeen. En zo. Die hebben ze ontdekt. En uh, die hebben toen ook een grote hit voor geschreven. En hoe heet het Albert Jan? Dat ga je me nu vertellen. Oh. Want ik jij ben het even afgeleid. Oh je was even <laughs> afgeleid. <laughs> jij gaat het vertellen. Moet ja, ik het weer vertellen? Jij mag het vertellen. Oh, nou, vooruit hem maar. Dan zal ik het doen. Only one woman. Hier zijn de marbles. En dat waren ze, The Marbles, een hit uit 67, van, uh, uh, geschreven overigens door de Bee Gees. Door Barry en Robin en Maurice Gibb. Die hebben het geschreven en ook geproduceerd trouwens. Dus uh, het was ook een ontdekking van deze, uh, deze heer. Ja. ja, en dat uh, muziekje van Brian Ogger en de Trinity, dat zegt natuurlijk alweer dat het eerste uur erop zit. Alweer dat we even uh, naar het nieuws en het weer van drie uur gaan. Daarna nog een lekker uur. Vinyljaren. Met uh, muziek uitgezocht door Albert-Jan Vos. Even de benen strekken. En uh, we zien u zo weer terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.